ZFM, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A22 Velsen Beverwijk is al de hele avond spits dicht... tussen knappend Velsen en knappend Eijmuiden door een ongeluk. Daardoor is het compleet vastgelopen op omliggende wegen... zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knappend Velsen. Daar is de vertraging ruim drie kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knappend Raasdorp... en de aansluiting met de A10 een uur vertraging. Op de A10 zelf tussen Amsterdam de Baarsjes en Landsmeer. 20 kilometer file en ruim drie kwartier oponthoud. Op de N200 Zandvoort Amsterdam tussen de aansluiting met de N208... en knap met 35 minuten verdraging. Op de n 202 Muiden amsterdam tussen de aansluiting met de A22 en halfweg ook ruim een uur op onthoudt. De andere kant op op die N202 tussen Sparenbouwden en de aansluiting met de A22 ook 40 minuten vertraging. En is er zojuist ook nog een ongeluk gebeurd op de A44-Amsterdam-Den Haag bij de Afrit Noordwijkerhout. Daar moet het verkeer nu via de vluchtstrook en is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM.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 Static. Static. It goes automatic, attacking me, attached to me.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 Kan wij de afgelopen week uh, het weekje van Just. Oftewel Joost Adriaansens, zoals hij in werkelijkheid heet. En hou nog even vast in, je hoort heel subtiel ook Engel op dit nummer... een bijdrage leveren. En dat doet hij nog op een aantal andere nummers ook. Want er komt een heel album uit van deze just. Dat zal nog even op zich laten wachten, maar het komt er in ieder geval aan. Wendy Moore hoorde je daarvoor met Tangled Wiring. En ik zei net dat het Melkweg de Max is, maar het is Melkweg Oz... En die gozer die de hoofd was... dat was Johnny Gilbert. Uh, die heeft er uh, gevraagd. Nou, en andersom heeft uh, Wendy Moore weer... Een, uh, een headline optreden... komend weekend in uh, Leiden. Dat is uh, aanstaande zaterdag. Dan treedt zij daar op. En dan mag zij optreden met... in de support Josie. Die dat al vaker doet.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 Zeg niet in ons geloofd hoe je niet vecht.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 Wees nu als je het niet bang meer voor het leven. Het is opstandig om te overleven om je doelen na te streven. Jij bent goed zoals je denkt, jij bent goed zoals je bent. Luister niet naar onwetende, maar naar leven dan Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. En voel je afzonderlijk. Je er run jouw denken op, zeg zegt niets over wie jij werkelijk bent. Over hoe sterk je echt bent. Het is niet alleen hilarisch, maar het is ook exemplarisch voor een onkunde. Ook al brengen zij het zo bombarisch. Wanneer zou jouw je uitlachen als je iets fout hebt gedaan? Laat die mensen lekker gaan, want jij kunt alles doorstaan. Dus laat nu allerlei negativiteit maar langs je heen gaan. Dan zal je niet altijd meer in andermans mening meegaan. Het even is waardevol respecteren.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 Ja, houd maar eens tegen. De Spring Will Return van Ruud Haveling uit 2015. dus ook alweer een tijdje terug. Van het album Erasing Mountains. Dat is een uh, dikke tien jaar geleden dat hij dat heeft uitgebracht. Het meest recente is natuurlijk de Accidental Pictures. Die in 2023 is verschenen. Maar hoe het verder is op dit moment rondom Ruud. Dan moet ik het antwoord schuldig blijven.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 Wat mij weer uh, denkt aan een, een of andere mopperige zandwoorder... die altijd uh, gezei over dat sneeuwen. Van het uh, mag om vijf uur smiddag sneeuwen... maar om vijf uur s ochtends moet het allemaal weer weg zijn. Ja, nou dat is niet helemaal gelukt vandaag. Maar goed, uh, het scheelt nog niet veel. Um, dat uh, zeggen daarvoor worden we vogel met uh, la vie irlandaise. Dat uh, is Frans. En een chanson. En het, uh, daarachter schuilt aan het vogel. Dat doet ze niet helemaal alleen.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 Kappels hoeft te maken. Stil, want er weer geen luid Alleen wens in dien gezicht, En get blaaien die ons vallen. Aan het water is de rust, Des te nergens vind je. Kun ze om el weer terug, Om het aan dig vaste ben je. Aan het water. Er schint en glitter van de zon die drug schittert En toen wil ze het geer bewaren, dus toeliefst nog even staren, weg van alles, iedereen Struimt het water wie een trein dumt zich met nog nieuwe kansen. Ik die schittering dansen op het water. In de hoeken kou ik dit is waar ik ben geboren. Kijk ik naar de oeuvre, kench, is het gezellig? Wil hij nog even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 Yeah Just like you when i look a stranger in the eye will i truly notice him and realize he bleeds and he cries the same as i do give me eyes to see a human just like Like yesterday that you walked in Bruins op de achtergrond. Maar we kondigen hem even netjes af. deadline met What a Nice Surprise. Daarvoor hoorde je Newells met Never 16. En daarvoor Wolfgang, onze eigen uitvoering. Met Wistful Way. Nou, die Tom Bruins, die ga je straks na acht uur horen. Dat is het tweede uur. Maar dat, dat album van hem heet Waiting for the Rain. Nu zijn er twee muzikanten in dit land. Die zijn ook bezig geweest om dit nummer een beetje... Ja,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 Here we go